Slow -mo beats. Slow -mo beats. Sorry voor iedereen die ik gewenst heb. Sorry voor de mensen die ik niet lief heb. Sorry voor de mensen die ik gedaan heb. Oma in de hemel, sorry voor de dingen die ik heb gedaan Mama sorry voor de tijd dat ik dacht De zonder baar is net 10, oma geloof me dan Hoop dat je me staan. verstaan De reden dat ik deze track, 6% sorry In nee vorm van een rap, weet dat je van daar boven op me let Alles wat ik nu zeg, is alles behalve net Dingen gedaan die niet kunnen Mensen afgenomen wat ze me niet waard Vakken gaan als in de rap Kunnen weten dat ik in mijn eentje mijn eigen shit runde Het was allemaal een grote blunder Ben het zat op zoek naar de rechte pad Sorry man dat ik dus voor klad. Word gezien als een achterbak die niet over kan. Mijn man praten kan ik niet begrijpen. Dan ik stop. Een shit in de tekst fuck alle vieze voor Hou van mijn Dus sorry. sorry, sorry. Voor de dingen die ik deed. en Sorry, voor de mensen die ik eetten, sorry, sorry. Wilde zeggen dat me speet joh de dingen die ik doe, het is de waarheid het geen kwat. Sorry, voor de dingen die ik deed en sorry, voor de mensen die ik eed. Sorry. wilde zeggen dat me speet joh de dingen die ik doe, het is de waarheid maar geen kwat. Sorry sorry het is de waarheid, maar geen vat maar ik maak het pad Ben gestopt. met de drank en de jonk. Hoe ga nu werken voor mijn doekoe? Ik meen wat ik zeg, joh mijn hoofd is weer recht. Misschien te laat, joh maar ik meen nog echt. Weet nu wat ik moet doen, hoop te kunnen rappen voor Maar door die tijd laat ik doen wat ik moet doen. Zeg, net als nigga, probeer te lopen in mijn schoen. Als ik kon, zou ik alles overdoen. Maar ja, het leven is een feit. Ben bereid te geven en te nemen om te overleven. Maar de tijd dat ik nu ga gebruiken om te streven, soms zie je dingen die je later beter Maar ik kom van laag naar nou hoog, nu met woorden vroeger met de klap op je oog. Sorry voor de mensen die ik bedroog. Mama, sorry dat ik loog. Deze trek komt als een regen zonder pijn. Waar naar regen komt zonder schijn. Sorry. sorry. Voor de dingen die ik deed en sorry. Voor de mensen die ik eet en sorry. Ik wilde zeggen dat me speet, Jo, de dingen die ik doe, het is er waarheid ma geen fout toe. Sorry, voor de dingen die ik deed en sorry. Voor de mensen die ik eet en sorry. wilde zeggen dat me speet, Jo, de dingen die ik doe, het is de waarheid, maar geen fout toe.